Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bij ING verdwijnen de komende jaren vele honderden banen. 1700 vaste medewerkers en nog eens ruim 1000 ingehuurde krachten raken hun baan kwijt. De ontslagen vallen vooral op het hoofdkantoor, bij de callcenters en bij de automatiseringsafdelingen. ING gebruikt nu nog verschillende ICT-systemen die worden samengevoegd. Daardoor is er minder personeel nodig, zegt ING. In Ferguson in Amerika is het opnieuw onrustig na de uitspraak van een onderzoeksjury. Die heeft bepaald dat de agent, die afgelopen zomer een ongewapende tiener doodschoot, niet wordt vervolgd. Volgens de jury is niet vastgesteld dat het om een misdaad ging. Zo spraken veel getuigen elkaar tegen en kwamen verklaringen niet overeen met het bewijs dat is gevonden. Na de uitspraak zijn spullen vernield in Ferguson, zijn ook auto's in brand gestoken en er zijn berichten over schietpartijen. Ook in andere steden in de Verenigde Staten zijn mensen op de been. Onder meer in New York, Philadelphia de en Los Angeles. De dood van de zwarte tiener leidde eerder dit jaar tot wekenlange protesten en rellen. De demonstranten beschuldigden de overwegend blanke politiemacht van racisme. Bianca Krijgsman heeft in New York de Emmy gewonnen voor beste actrice. Krijgsman was genomineerd voor haar rol in de tv-film De Nieuwe Wereld... waarin ze een Norse schoonmaakster speelt in het asielzoekerscentrum op Schiphol. De Emmy Awards worden jaarlijks toegekend aan de beste internationale tv-producties. Klanten die geld terugkrijgen van een webwinkel moeten daar soms langer dan twee maanden op wachten, blijkt uit een proef van de Consumentenbond. De belangenorganisatie bestelde bij ruim 200 webwinkels spullen en stuurde die na ontvangst retour. 31% van de winkels nam langer dan twee weken de tijd om het geld over te maken. 15 winkels betaalden helemaal geen geld terug. Sinds juni gelden er strengere consumentenregels voor webwinkels. Het weer het kan mistig zijn. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanochtend kan de zon er even doorkomen, maar later op de dag overheerst bewolking. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan flinke files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Knoop het 7 kilometer. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij knooppunt Muidenberg. 11 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht... A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer, 6 kilometer. A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Badhoevedorp, 7 kilometer. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Maarsbergen en Knopend Lunetten, 12 kilometer. De hoofdrijbaan is nog altijd afgesloten. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Knopend Terbrechtseplein, 9 kilometer. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Knoop het Lunette 7 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Knoop het MNES, 7. En verderop tussen Eemnes en knooppunt Lunette 19 kilometer. A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Knoop het Gorkum 5 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Maren en Rijnsweert 15 kilometer.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 een hele middag en welkom bij nu nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag bij ZFM. Ja, we zijn er weer hè Albert-Jan, Goedemiddag En het zonnetje schijnt niet eens, als we het daar toch over hebben. Klopt, het zonnetje schijnt niet en uh, de weersverwachting, uh, ja, dat, uh, wat het gaat worden of of het zo blijft, dat horen we allemaal natuurlijk om half drie. Goedemiddag, luisteraars, welkom bij drie uur live ZFM op de zondag. En Rob, we gaan er weer drie uur live tegenaan. Zo is het net. We hebben voldoende informatie en sport voor u de komende drie uur. Want terwijl wij hier zitten is in Abu Dhabi de, de, echt de, de, ja, de climax net gestart om twee uur. En dan heb ik het uiteraard over de Formule 1. De tweestrijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Nico Rosberg die vanaf Pol startte om twee uur heeft de poll gelijk af moeten geven aan, aan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Blijft het zo, dan is Lewis Hamilton wereldkampioen. We blijven het voor u volgen. Verder hebben we natuurlijk uiteraard rond de klok van half vier... de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen... in en rondom Zandvoort, de evenementen die uw aandacht verdienen. Dan kunt u gelijk even meeschrijven als u pen en papier klaarlegt. Zoals gezegd, half drie het weerbericht. Om half vijf het dieren van de week en die luistert naar de naam Nina... Om kwart voor vijf op vele verzoek in de herhaling... het gedicht van gisteren, het gedicht van de week... verlanglijst, heel passend in deze tijd van het jaar. Verder hebben we natuurlijk, zoals gezegd, de Formule 1. We hebben het laatste uur ook een update over de Volvo Ocean Race... en dan hebben we het over de zeilrace rond de wereld. En uh, we kunnen even mededelen of het uh, Joost Luiten in Abu Dhabi gelukt is... om 2 miljoen op te strijken en met het afsluitende Race to Dubai toernooi al daar. En natuurlijk volgen we voor u ook de eredivisie. En tussen de muziek door hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om ook de komende 3 uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. En vanmiddag natuurlijk de Jaarmarkt. ...is een volle gang en die duurt nog tot vijf uur. En Sinterklaas is er ook even vandaag. Sinterklaas, je kan met Sinterklaas op de foto. Er is, een, er is van alles en nog wat te doen in het centrum van Zandvoort. Dus als je nog een frisse neus wil halen, kan op het strand... ...maar het kan ook in het centrum, langs de vele, vele kraampjes die daar staan opgesteld. Of ga gewoon even naar het Sinterklaashuis, want dat is vandaag de hele dag open. En straks om vijf uur is Sinterklaas ook in het Sinterklaashuis aanwezig. heerlijke muziek hoor je natuurlijk ook alle informatie uit Zandvoort en de regio vanmiddag bij Zandvoort. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. En de nieuwe website van ZFM is zeker de moeite van bekijken waard, want hij is geheel vernieuwd. Ga daarvoor naar www.zfmzandvoort.nl. En hier is Kensington. Een heerlijke muziek Jorda Kensington bij CfM en de single Streets. Ja, zo is het. Wat een start hè, van het programma. Geweldig, geweldig. Wij zijn los. Wij zijn helemaal los. En in Abu Dhabi zijn ze los. En uh, op het circuitpark Zandvoort. Zij zijn ze ook los. <laughs> zijn <ze> ook los. <laughs> want, wat uh, is daarmee in hand? Ja, boete. Dit is, het zal uh, menig een in Zandvoort er niet zijn ontgaan. Maar er dreigt een boete voor het circuitpark Zandvoort...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 Het circuitpark Zandvoort mag nog reageren op de voorgenomen boete. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit. Het is nog niet bekend wanneer dat wordt genomen. Zandvoort kreeg in de zomer te horen... dat het de race in het Duitse Tourwagenkampioenschap mocht organiseren. De wedstrijd zal aanvankelijk in China worden verreden... maar het circuit voldeed niet aan de eisen. Vandaar dat Zandvoort als eerste reserve deze race kreeg toegewezen. En ik moet zeggen, vanaf het moment dat wij... en wij, hebben heb ik het over ZFM... Het bericht van de gemeente op onze web website plaatst. Zijn de reacties niet van de lucht? Dus wilt u die reacties lezen? Ga dan even naar www.zfmzandvoort.nl Klik het bericht aan van de gemeente en kijk even naar de reacties. Ik wens u een prettige middag. Ja, geweldig, hè? Want dat gaat even duren voordat u ze allemaal gelezen heeft. Bijna 7000, trouwens. Even voor jou. Bijna 7000. Nou, Oké, okay, dus uh, ja, meten is weten hè Rob. Ja, zo is het. Ongekend hoe dat bericht is uh, gelezen uh, door menig één. Dus voor reacties uh, op het gemeentebericht verwijzen wij u even naar www.zfmzandvoort.nl En vooralsnog kan ik u mededelen dat in Abu Dhabi, en dan hebben we het over de Formule 1 race, de eerste bandenstops uh, zijn geweest. Terwijl Vettel en Ricciardo vanuit de pits moesten starten. Maar die zijn aan een op-inhaalrace bezig. Maar vooralsnog aan de kop nog steeds Lewis Hamilton... gevolgd door Nico Rosberg. En we begonnen deze uitzending met uh, Zandvoort op zondag... met de melding dat de zon niet scheen. En wat gebeurt er? Nou, kijk eens even naar buiten. Jawel. En dat is heerlijk natuurlijk hè, voor uh, de jaarmarkt... die op dit moment in volle gang in beweging is in het centrum van Zandvoort. ...nog naar de Jamar toe. Hij is nog open tot aan 5 uur vanmiddag. En dan moet Sinterklaas rappen naar het Sinterklaashuis... ...aan het Gasthuisplein. Hier is met je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 Het waren twee hits non-stop op de zondagmiddag bij CFM. Als eerste door je Maxi Priest en de Wild Wilds, gevolgd door Chelsea. Dat was hem inderdaad, hij was weer terug van weg geweest, Albert Jan. Ja. Onze grote vriend, Metro James. Het is uh, vier over half uh, drie. V voor half drie. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Maak het dan ook niet zo later op. Ja, luisteraars, en terwijl de mega jaarmarkt natuurlijk in volle gang is... en nog tot uh, vijf uur uh, uh, deze dag gaat duren... is er vanmiddag ook nog een evenement wat uw aandacht verdient. En dan hebben we het over het vergeten verhaal van Joods Zandvoort. Dr. Teunard van der Linden, predikant van de Zandvoortse protestantse Kerk... heeft zich verdiept in de geschiedenis van 600 jaar Joden... die tot 1943 in Zandvoort woonden... Zijn zoektocht heeft geresulteerd in een omvangrijk boek getiteld... Een pioniersgeschiedenis van 1880 tot 1943. Vanmiddag wordt het eerste exemplaar officieel aan burgemeester Niek Meijer in het Zandvoortsmuseum overhandigd. Direct na de overhandiging in het, is in het jeugdhuis achter de protestantse kerk... een signeersessie met receptie. Aanleiding is de 75-jarige herdenking van de verwoesting... van de synagoge van Zandvoort op 5 augustus 1940. Een daad van agressie die de Kristelnacht naar Nederland bracht. Veel is inmiddels verdwenen, maar niet de herinneringen... zolang het verhaal wordt doorverteld... over hen die in de branding der tijden vasthielden... aan hun identiteit, geloof en geweten. Vanaf 24 november is het boek onder andere te koop bij Bruna eh, Balkenende... Eh, en natuurlijk het Zandvoortsmuseum. Vanmiddag om 4 uur de officiële overhandiging van het eerste exemplaar... aan burgemeester Niek Meijer in het Zandvoortsmuseum... gevolgd door een eh, signeersessie in het jeugdhuis achter de protestantse kerk. En zo meteen gaan we kijken wat hij weer de komende dagen gaat doen. Maar is uh, meer muziek uh, op de zondagmiddag bij CFM... Waaronder deze van Madonna, een van haar betere platen uit de begintijd. Hier is de Material Girl. Madonna en de Material Girl. Via de weer nou, het is uh, twee minuten over half drie. We hebben het alweer een beetje gezien is hey. in Sanford. De zon, daar hebben we het dan over. Ja, we hebben het gezien. Hij, ja, ja heel, het. Hij even, het. heel even, heel even. Maar uh, naar de, het einde van de dag belooft het niet veel goeds. Of in ieder geval niet veel goeds. Het blijft natuurlijk wel droog. Maar goed, gisternacht passeerde een warmtefront met een klein beetje regen... en er viel gemiddeld zo'n 0,2 milliliter... En na deze frontpassage bleef het gisteren droog en geen geregeld de zon. De temperatuur kon flink stijgen en steeg in onze regio naar 12 à 13 graden. Ten westen van ons land ligt een langgerecht front behorende bij depressie Irina. En dat front trekt geleidelijk naar het oosten. We zijn vandaag dan ook met wat zon begonnen. Maar geleidelijk leent de bewolking in de middag en namiddag wat toe. En gaat het zelfs in de namiddag wat regenen. De wind waait nog matig uit het warme zuiden... en daardoor loopt de temperatuur weer flink op... naar Waarden omstreeks de 12 à 13 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig... op de passage van de, het genoemde front. De wind gaat uit het noordwesten waaien... en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar 5 tot 6 graden. Morgen valt er in de vroege ochtend wellicht nog wat regen... maar geleidelijk gaan we profiteren van het hoge drukgebied Irina... en zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon... De noordwestenwind neemt af naar zwak en de temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Maandagavond en in de nacht naar dinsdag ligt het hoog, uh, Irina, precies boven ons land... en is het rustig en vrij helder. De noordwestenwind draait naar oosten en is niet meer dan zwak... en de temperatuur kan flink dalen naar waarden tussen de 1 en 3. We gaan richting de 0, hè? Nee, door? hè? Nee, hè? Dus in ieder geval 1 tot 3 graden boven het vriespunt met kans aan fors met op de grond... Dinsdag beginnen we met de dag met zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe op een nadering van een warmtefront. Het blijft echt droog en er waait een 1 tot matig toenemende oostenwind. De temperatuur is weer wat lager en stijgt naar maximaal 8 à 9 graden. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je in de internet naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. En hier zijn Phil Collins en Phil Daly en Easy Lover. De van Kevin de Kroll. Dat was inderdaad serious. Het is 13 minuten over half drie. Laten we gaan kijken naar het voetbal. Want er wordt dit weekend weer heel wat afgevoetbald, Albert-Jan. Ja, met het, de meeste wedstrijden die waren natuurlijk op zaterdagavond. Daar gaan we ook eens even naar terug. AZ ontving thuis vitesse. En, uh... ...liep met drie punten weg door een krappe, een krappe zege van 1 tegen 0. En dan hebben we de wedstrijd Coet Eagles tegen NAC Breda eveneens op zaterdag gespeeld. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 0. En uh, Feyenoord ontving thuis FC Dordrecht en via twee schitterende goals won Feyenoord met 2 tegen 0. En dan komt ie aan, hè? de wedstrijd van uh, gisteravond hebben we het over Ajax tegen SC Heerenveen. Nou, het ging allemaal helemaal goed, helemaal volgens planning volgens uh, voor Heerenveen. Nee, ah. Aan het begin, aan het begin, aan het begin 0-1. Dus winst voor uh, Heerenveen, Veen. Winststandje. Maar toen kwam er een rode kaart En toen werd het 4 tegen 1. Ajax heeft de wedstrijd uh, automatisch goed gewonnen. Dan, de laatste wedstrijd op de zaterdagavond was Willem 2 thuis tegen Excelsior. En dat werd een uh, 1 tegen 1. En toen dacht ik, van nou, ik ga vandaag feestje vieren. Hè? Om half 1 is de wedstrijd gestart. FC Groningen tegen PSV. Allee... Holé, hou je, he, hou je, goed, he, hou je, je mond. Mond. FC... PSV stond ervoor voor en toen kwam FC Groningen terug en werd het uiteindelijk toch nog 1 tegen 1. Dus Ajax loopt in op de koploper PSV. Met andere woorden, uh, ja Ajax uh, gaat PSV in de nek heigen... zoals hou je zo mooi gezegd wordt. Goed, gaan we naar de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. En dan hebben we het uiteraard over tussenstanden. De ontvangt thuis FC Twente. En momenteel is het daar nog 0 tegen 0. En de andere wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is... is Heracles Armelo tegen ADO Den Haag. Daar is zojuist gescoord door ADO Den Haag. stand is 0 tegen 1. En om kort voor vijf luisteraars krijgen we de kapper van de dag. FC Utrecht ontvangt in de Galgewaard SC Kambuur. Ik zou zeggen het is tijd voor een feestje, een disco party. Hier is uh, de single van de Tramps. Het was even een party, een disco party hoor, de singer de, de, van The de Tramps bij CFM. Het is zeven minuten voor drie geworden, nogmaals een hele goede middag. En welkom bij Standvoort op Zondag. Met nu een sportbericht. Ja, nou, allereerst nog even een actueel sportbericht. En dan gaan we naar, daarvoor naar Abu Dhabi. En wel naar de, naar de, de ontknoping. De klimaat, kan ik wel zeggen, in het Formule 1. Wordt het Rosberg of wordt het uh, uh, Lewis Hamilton de wereldkampioen? Uh, Lewis Hamilton had een hele goede start waardoor hij uh, gelijk op pol terecht kwam en uiteraard gevolgd door Nico Rosberg. Maar Nico Rosberg kreeg op een gegeven moment de hete adem van Felipe Massa in zijn rug en hij heeft Felipe Massa moeten laten passeren. Dus uh, Rosberg zat terug naar de derde positie. Dus uh, op dit moment ziet oh, ziet, er gaat trouwens een auto in een vlammen op en parkeert zijn auto aan de kant van de weg. En dat is niemand minder dan Maldonado. Maar goed, nogmaals, Rosberg terug naar de derde plaats... en Hamilton op deze manier op weg naar zijn wereldtitel. En we hebben ook nieuws van het karategebied... Uh, en dan hebben we wel over karate uit Zandvoort. Want afgelopen weekend is Toman van der Meijden in Apeldoorn... gekroond tot Nederlands kampioen karate. De 16-jarige Zandvoorter won in de gewichtsklasse tot 61 kilo... en in de leeftijdsklasse tot 17 jaar. Van der Meijden won zijn eerste partij met 11 tegen 3. Zijn tweede partij met 7 tegen 0. En de finale was met 8-0 snel klaar. Ook bij de dames in dezelfde leeftijdsklasse, maar dan boven de 59 kilo, was er Zandvoort succes. Iman El Kabari was in de kleine finale veel te sterk voor haar tegenstander. En was goed voor een bronzen medaille. Mooie successen dus voor de leerlingen van het Kenyamju Zandvoort. Tot zover. Oké, okay, nou we gaan op naar het wat, wat nou aan het lachen. Ik heb je gemat. Wat ben je nou aan het lachen? Je was met andere dingen bezig. Nee, helemaal niet. Okay. Nee, helemaal niet helemaal. <lacht> <lacht> Zo meteen de tweede uur van uh, Zandvoort op zondag. En daarin uh, onder meer uiteraard de evenementenagenda. Zo hebben we vandaag de Jaarmarkt. Dus heb je zin om uh, even lekker te shoppen in Zandvoort naar het centrum toe. Allemaal, uh, allemaal marktkramen die daar uh, dingen te koop hebben. Zeker de moeite van het bus waard. En verder hebben we uiteraard nog de andere vaste items voor je. Dus lekker blijven luisteren. <middels> die lach die staat me helemaal niet aan, die <middels> aan. Maar goed, volgende uur gaan we daar wel weer mee redden hoor. He is the point and the object of my desire. De disco party van de Trims. Drijven dan uh, daadwerkelijk ook een uh, disco klassieker. Je'er de star point en object of my desire. Nog één plaats tot aan het nieuws. En weer van drie uur. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier putain. Je peux pas faire d'enfant et bon c'est plus. Toujours faire van CFR via le câble au 104.5.